Het is onderduikt Nederwit met het NOS-journaal. Als de stand leidt tot extra bezuinigingen van het kabinet... zal de PvdA daar niet aan meewerken. De PvdA is zo ontevreden over de manier waarop het kabinet 18 miljard euro bezuinigt... dat de oppositiepartij zeker geen nieuwe ombuigingen accepteert, zegt Kamerlid Plasterk. Volgens de PvdA moet het kabinet veel meer weghalen bij de hoge inkomens. Plasterk heeft het over rechtsbeleid met doucheurtjes voor het bedrijfsleven... En een pakket waarbij Aardenhout hout de vingers aflikt, maar waar gewone mensen last van hebben. Pas als dat verandert, wil de PvdA eventueel nadenken over nieuwe bezuinigingen. Een bomaanslag op een overheidsgebouw in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft tientallen mensen het leven gekost. Het officiële dodental staat op 15, maar het hoofd van de ambulancedienst spreekt van minstens 65 doden.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 Top 20 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is nog niet heel erg druk op de weg. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoekte Wouden 5 kilometer. Op de Ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten, 3. Op de A12 Utrecht-Arnhem voor Maarsbergen 2. A13 daar richting Rotterdam voor Kloop het Kleinpondenplein 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 2. A28 Utrecht richting Zwolle voor Leusden 2 kilometer.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 in mijn head de Listen to the beat bit of a song, song, in my head, head the on the we stand in the kick fire He on the Japanese bucket, with me I'm a under the listen to the CFM, the de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 Free.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 We think about the years to come and wonder. People ask why. When I return in my own home, I often question the use of things that we all own. I guess you will see that what we got. is black and what can help us bring it back and by the time the damage done Shackles at my feet